Samadschal. Shalom. Shalom. Ik wilde beginnen over Timotheus, waarvan Paulus zegt. Mijn zoon. Dus vandaar de aanhef de zoon van Paulus, deel 1. We beginnen bij 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Yeshua, de gezelfde, overeenkomstig, het bevel van God. Dus niet van hemzelf of van iemand anders. Nee, hij is een apostel van Yeshua naar het bevel van God. En dat zegt Paulus zelf... En ik denk, ja, wie weet het beter als Paulus als er iets gebeurt in zijn leven. Dan denk ik dat Paulus eigenlijk degene is die weet wat er gebeurt. En hij zegt daarvan, over het bevel van God, onze zaligmaker. Er wordt altijd gezegd dat Yeshua is onze zaligmaker. Maar hier staat wat anders. En dat staat ook in het Oude Testament. Dat heb ik even opgezocht. Jezaaier 43, vers 3. Want ik ben Yahweh, uw God, de Heilige van Israël... Uw heiland, uw zaligmaker. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven. Kush en Seba in uw plaats. Nou, dit is heel veel aangehaald ten tijde van uh, die soldaat. Uh, dan ben ik zijn naam even kwijt. Die was gevangen genomen en die hebben ze toen vrijgekocht. Met ontzettend veel Palestijnse gevangenen. En toen werd dit aangehaald. Want ik heb Egypte, heb ik... ...als los geld gegeven voor jullie. Dus ik heb volkeren voor jullie gegeven... ...om jullie vrij te kopen. Om één man los te kopen, ja. Je zei 43, vers 11... ...ik, ik ben Yahweh... ...buiten mij is er geen heiland... ...is er geen zaligmaker. Maar hoe zit het dan met Yeshua dan? Er wordt ook gezegd dat hij de zaligmaker is. Nou, dat ga ik proberen uit te leggen. En van de Heere Yeshua... ...de Gezalfde, onze hoop... Dus hij is apostel van Yeshua de Gezalde... naar het bevel van God, onze Zaligmaker... en naar het bevel van Yeshua de Gezalde. Dat staat er dus. Dan ga ik even naar iets wat we heel erg duidelijk kennen. En dat is, je hebt bijvoorbeeld een architect. Ik heb even Gaudi gepakt, een hele beroemde architect. Die heeft in Barcelona... De Sacrada Familia, ontworpen is een gigantisch imposerend bouwwerk. Dat is nog steeds niet klaar. En Gaudi is al lang overleden. De bouw ervan is begonnen, moet nagaan, in 1882. 1882. Hij wordt gebouwd van giften. Hij mag niet gebouwd worden uit commerciële activiteiten. Hij mag alleen maar gebouwd worden, dat is toen vastgesteld, alleen maar gebouwd worden van giften. Dat is heel moeizaam gegaan tot, nou ja, tot ongeveer twintig jaar terug. Toen is hij enorm in de belangstelling komen te staan. En nu worden er dus helemaal miljoenen mensen komen op bezoek om die kerk te bezoeken. En nu wordt er eindelijk heel veel geld opgehaald en gaan ze verder met bouwen. En nu durven ze ook eindelijk te spreken van een einddatum. Ze gaan ervan uit dat hij gereed zal zijn in 2026. Maar hij is begonnen in 1882... Dat betekent dus dat dus de totale bouwtijd wordt dan 144 jaar. Nou, waarom zeg ik dit nou? Om dit. Niemand, maar er ook niemand, terwijl er dus diverse bouwmeesters zijn geweest in die 144 jaar. Niemand zal een andere naam noemen dan Gaudi. Wie heeft die kerk ontworpen? Gaudi. Wie heeft die gebouwd? Gaudi. Niemand. Niemand zal dat betwijfelen. Terwijl Gaudi al lang is overleden. Nou, dat is eigenlijk ook mijn stelling naar Jawe toe. Als Jawe zegt, ik ben de heiland... dan kan hij een plan gemaakt hebben waar zijn zoon in betrokken is. Zijn zoon is niet de redder. Jawe is de redder. Van Jawe komt het plan vandaan en zijn zoon is daar onderdeel van. En dat is eigenlijk wat ik hiermee wil laten zien. Aan Timotheus, zegt Paulus, mijn oprechte zoon in het geloof genade, dan spreekt hij een zegenbede uit genade, barmhartigheid en vrede zij jou van God onze vader en van Yeshua de gezalde onze Here Kyrios ik herinner u eraan, zegt hij tegen Timotheus toen ik naar Macedonië reisde, heb ik jou ertoe opgeroepen, blijf in Efeze waarom? omdat er toestanden waren om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen geen doctrines te onderwijzen er is niets nieuws onder de zon zou je zeggen het gebeurde toen het gebeurt nog steeds er werden vreemde leringen geleerd en hij stuurt zijn afgezand Timotheus om dat te bewaken en de mensen te onderwijzen alsjeblieft ga nou niet geloven in andere doctrines wijk niet af van de leer die ik onderwezen heb en zich ook niet bezig te houden met verzinsels, mythos, fabels en eindeloze geslachtsregisters die meer twistgesprekken opleveren dan de godgewerkte opbouw in het geloof. Met andere woorden, blijf alsjeblieft bij de waarheid zoals die dus door mij gepredikt is, zegt Paulus. Het einddoel nu van het gebod, de geboden, paragelia, is... Liefde die voorkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongefeinst geloof. Dat is een eerlijk oprecht geloof. En sommigen zijn ervan van afgeweken, zegt Paulus, en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Over van alles en nog wat, er worden dingen in het woord gelegd die er niet in staan. En dat is zinloos gepraat. Je zou bijna zeggen, Paulus heeft dus... Toch een aantal theologen gekend. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen. En evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Er wordt ontzettend veel geraaskalkt en geschreven, maar het gaat niet meer over het oprechte woord van God. Nee, het gaat erover, over wat hun denken of wat hun willen dat er staat. Het gaat over de geest ineens in plaats van over de letter. Wat God heeft geschreven, van zo staat geschreven, mag niet meer gezegd worden. En wordt geschreven, wij denken. Of wij noemen die, of wij noemen die. En ik vind het verschrikkelijk. Mag je best weten, dat zullen we waarschijnlijk merken. Ik ben er best wel ook fel op. Hey, met name omdat ze leraars van de wet willen zijn. En niet doen wat in de wet geschreven staat. En ik vind het niet kunnen. Maar wij weten dat de wet goed is, zegt Paulus, als men die wettig gebruikt. Dus niet voor je eigen zin, maar je moet hem wettig gebruiken. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige... En er staat in Psalm 119, rechtvaardige getuigenissen zijn voor eeuwig. Geef mij inzicht, dan zal ik leven. En van het begin is uw woord waarachtig... Al uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. Nou, Volgens mij is die tijd nog steeds niet voorbij. Volgens mij leven we nog steeds in die tijd. Die David op dat moment eeuwig noemde. Paulus zegt. De wet is niet bestemd voor de rechtvaardigen. Maar voor wettelozen en voor opstandigen. Nou, Dit wordt dus zeg maar, enorm misbruikt door de christenen. Zien we wel. Wij leven uit genade. Hij zegt het toch. Wij zijn rechtvaardig. Wij geloven in Yeshua en wij zijn niet wetteloos en wij zijn niet opstandig. Dus die wet geldt niet voor ons, want dat zegt hij. Oké, okay. hij zegt hij is voor wettelozen. Hou jullie de wet dan? Ja, negen geboden houden we. Maar wat staat er nou geschreven? Dat als je één gebod overtreedt, overtreed je ze allemaal. Dus wat ben je dan? Dan ben je een wetteloze. Helaas, het is niet anders. Dus wat geldt die wet dan voor? Voor jullie. Want ze zijn opstandig, ze doen niet wat God gezegd heeft. En Yeshua heeft zelfs gezegd in Matthäus 15... er zal geen jota of titel van de wet verdwijnen... voordat alles geschiet zal zijn en alles is nog niet geschiet. Goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen... voor hen die vader of moeder vermoorden... ...voor doodslagers... ...en dan gaat u nog verder voor ontuchtplegers... ...voor mannen die met mannen slapen... ...ik heb er bijgezet, wij noemen dat homoseksuelen. ...het is niet anders... ...voor mensenhandelaars... ...voor leugenaars, voor mijnedigen... ...en als er iets anders... ...tegen de gezonde leer is... ...en er is nogal wat... ...tegen de gezonde leer... ...nou, dat is een hele rij... ...dat zijn er veel... Wie is dan nog onschuldig? En dan kun je echt wel voor de spiegel staan. En ja, er zijn een hele hoop dingen die je misschien weg kan strepen. Maar het wordt wel heel moeilijk met bepaalde dingen. Leugenaars. Ligt je nooit. Ook niet soms om je best wil. Dat is best moeilijk. Dus in hoeverre heeft die wet dan niks voor ons te zeggen? Ik denk dat hij alles voor ons te zeggen heeft omdat wij constant bezig moeten blijven denk ik om ons te bekeren. Het is niet de één keer dat je tot inzicht komt en je eigenlijk bekeert. En vanaf dat moment gaat alles van een leien dakje. Althans zo ervaar ik het niet. Ik heb elke dag, moet ik keuzes maken. Elke dag opnieuw moet ik weer keuzes maken van doe ik het goede. Of ga ik toch wat water bij de wijn doen en iets anders doen. Over het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, zegt Paulus, dat mij toevertrouwd is. Daar was hij van overtuigd. Dat wat hem toevertrouwd was, het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God was. Er klinkt geen enkele twijfel in dit stukje bij Paulus. Hij is er volledig van overtuigd. En ik dank hem... Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Yeshua de gezalde onze Heer. Dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Dat is een heel moeilijk punt geweest voor Paulus. Dat legt hij ook uit zo meteen. Dat hij Paulus een plaats heeft gekregen in de bediening van het evangelie. En dat hij mocht preken en dat Yeshua hem dus waardig achtte om dus die plaats in te nemen. Waarom? Omdat hij vroeger een godslasteraar was. Zo beschrijft hij het. Een vervolger en een verdrukker. Nou, een vervolger en een verdrukker, dat kun je plaatsen. Want hij heeft de gemeente vervolgd. Maar een godslasteraar? Je zou bijna zeggen, joh, daar staat er toch helemaal niet, een godslasteraar. Wat heeft Paulus nou gedaan? Dat hij een godslasteraar was. Omdat hij, die opgevoed was aan de voeten van Gemaliël, had moeten weten... En de Messias had moeten erkennen, volgens mij. Hij heeft heel veel gehoord uit de Tenach en uit de Torah. Maar niet herkend dat Yeshua de Messias was. En daarom denk ik dat hij zich ervaart als een godslasteraar. Maar hem is barmhartigheid bewezen. Waarom? Omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, zei hij. In ongeloof. Dus hij heeft voor zichzelf het toch op een rijtje kunnen krijgen... omdat hij zegt... ja, ik wist het eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk meegegaan in wat... mijn leraars hebben verteld... en vandaaruit zit ik in een stuk onwetendheid... en ook een stuk ongeloof. Nou, ook dat, ook dat is herkenbaar. Wij hebben ook vreselijk lang meegedaan... omdat we niet beter wisten. Hebben wij ook in onwetendheid eigenlijk... de zondag gevierd... en Gods feesten niet geacht... We dachten dat we zijn feesten vierden, maar dat zijn niet de feesten die jaarwerk kent. En dat was ook eigenlijk een stuk ongeloof, maar ook een heel groot stuk onwetendheid. Dat we gewoon niet beter wisten. En we dachten dat het geen gepreekt werd dat je die mensen kon vertrouwen en dat dat klopte wat ze zeiden. Helaas, op een gegeven moment zijn onze ogen opengegaan en kwamen we achter dat hetgeen wat er verkondigd werd van de kansels niet klopte met hetgeen in Gods woord staat. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Yeshua, de gezalde, zegt Paulus. Dus de genade van de Heer was groter dan zijn onwetendheid en groter dan zijn ongeloof. Nou, daar zijn we ook allemaal, ja, eigenlijk een soort met ervaringsdeskundige in. Hè? Dat we dus op een gegeven moment gegrepen zijn en ook niet meer losgelaten... En onze ogen zijn opengegaan over wat er werkelijk in de Bijbel staat. Paulus zegt, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard... dat Yeshua de gezalde in de wereld gekomen is om zondag zalig te maken... van wie ik de voornaamste ben, zegt hij. Nou, dit wordt ontzettend vaak gebruikt in de christenwereld. Heel veel mensen die toch een soort bepaalde plaats, met name toch een wat hogere plaats hebben... die zeggen van ja, nee, ik ben echt de voornaamste der zondenaren. Klinkt heel mooi natuurlijk. Ik heb er een aantal discussies over gehad. Ik zei, joh, je stookt Paulus van zijn plek. Want die plek is al bezet. De voornaamste was Paulus. Waar heb je het over? Dat ben jij niet. Dat stond al vast. Paulus had al gezegd dat hij de voornaamste was. Dus jij komt ergens achter in de rij. Waarom zegt Paulus dat nou? Ik denk dat hij toch steeds eigenlijk een soort met verscheurd is geworden door het beseffen wat hij dus achter zich gelaten heeft. Een soort berouw van waarom heb ik niet eerder ingezien... dat wat er eigenlijk gebeurde... waar ik met mijn neus bij gestaan heb... wat ik gehoord heb... en dat ik toch eigenlijk gevolgd ben... in het spoor van de vaderen... maar niet het woord heb laten spreken. Ik denk dat dat is voor Paulus... Hè, want als je leest hoe Paulus dingen uitlegt... hoe hij bezig is met het woord denk ik dat voor Paulus eigenlijk het woord altijd heel erg belangrijk is geweest. Het meest belangrijke in zijn leven, denk ik. Want dat hij toch bepaalde uitleggingen daarboven heeft laten komen. En ik denk dat hij daarom zegt, met deze erkenning komt. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen... opdat Yeshua de gezalfde in mij, zegt hij, de voornaamste van de zondaars... al zijn geduld zou tonen... tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Met andere woorden, Paulus zegt dat hetgeen wat hij meemaakt, hetgeen wat hij leert, dat zal een voorbeeld zijn voor degene die later in Yeshua gaan geloven. Nou, dat klopt, dat is ook waar geworden. De brieven van Paulus die hebben natuurlijk een enorme impact gehad op heel de christenwereld. De manier waarop Paulus dingen kan uitleggen, zijn duidelijkheid, en zijn consequenties die hij aangeeft in zijn brieven. Ja, ik ben daar een enorme fan van. Ze zijn zo ontzettend logisch. Vind ik tenminste. dat ik ben daar een uh, groot fan van. De koning nu de eeuwen. De onvergankelijke. De onzichtbare. De alleen wijze God. Zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid, zegt Paulus. En dan zegt hij als bevestiging amen erop. Dit gebod leg ik u op. Dus Paulus legt een gebod op aan Timotheus, mijn zoon, zegt hij. In overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn. Dus over Timotheus zijn profetieën uitgesproken. Waarom? Opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. Blijkbaar had Timotheus regelmatig last, ook van bepaalde dingen... Waardoor Paulus hem eigenlijk toch moet aansporen: joh, blijf alsjeblieft de goede strijd strijden. En blijf in het spoor van de profetieën die over jou uitgesproken zijn. En wijk daar niet van af. Ga niet een andere kant op. Toch vertrouwt hij Timotheus zo ver dat hij hem wel stuurt om zeg maar, de gemeente in het goede spoor te houden. En behoudt het geloof en een goed geweten. Waarom? Omdat sommigen dit hebben verworpen. Dus er zijn al mensen afgehaakt en hebben in het geloof schibruk geleden. En helaas hebben wij dat in onze gemeente ook meegemaakt. Tot hen behoren Hymenius en Alexander die ik aan de Satan overgegeven heb, zegt Paulus. Opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Nou je ziet Satan is met een kleine letter geschreven. Hè? Dus het is niet zo dat hij heeft voor gezorgd dat ze in de hel gaan branden of zo. Dat staat er niet. Het staat dat hij ze aan de tegenstander overgegeven heeft. Met een bepaalde reden. Opdat ze ervan zouden leren. Nou als ze in het verderf zouden komen kunnen ze niks meer leren. Dan is het over en uit. Nou zover is het niet. Zij kunnen leren niet meer te lasteren. Dus ze zijn met een bepaald doel... zijn ze eigenlijk weggestuurd door Paulus... en het doel was... dat zij zouden leren... terug te keren... van hetgeen wat ze fout hebben gedaan. Ik roep er dan voor alles toe op... dat smekingen, gebeden, voorbeden... en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen... en allen die plaats zijn... Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsrucht en waardigheid. Dat is best moeilijk, vind ik. Ik vind het best moeilijk voor sommige mensen die zijn maar over je geplaatst zijn om daarvoor te bidden. En het is dat dit erbij staat, dat je dan een rustig en stil leven zal leiden. Dat je af en toe er toe komt om dat te gaan doen. Maar als je naar de mensen kijkt, dan denk ik, nou, ik heb helemaal niet zoveel zin eigenlijk om voor bepaalde bazen of wat ook, te bidden en te smeken en voorbeden te doen. Of st laat staan, dankzegging. Maar het is wel een opdracht. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dus blijkbaar hangt dat er wel van af. Heeft dat wel een koppeling daarmee. Dus misschien moeten we af en toe onze trots, en dat zeg ik voornamelijk tegen mezelf, aan de kant zetten... En gewoon doen wat er gezegd wordt. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Weer een bevestiging van dat God onze zaligmaker is. Weer de aanhaling van Isaiah 43. Ik, ik ben Java, buiten mij is er geen heiland, geen zaligmaker. En als Paulus zegt dat dat goed en welgevallig is in de ogen van God, dan denk ik dat het wel belangrijk is dat we doen wat hij zegt. En die wil, dus God en zalig maken, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En die waarheid is beschreven. Want er is één God, zegt Paulus. Dat is de middelaar tussen God en mensen, Yeshua de Gezalde. Staat dat er? Nee, dat staat er niet. Dat staat er niet. Er staat, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens, Yeshua, de gezalde. En helaas zijn er nog steeds mensen die denken van dat Yeshua ook God is. En dit is, een, nou ja, dit is gewoon zo'n bewijs dat het niet zo is. En ik denk, ja, maar luisteren, Paulus die heeft het allemaal opgeschreven. Waarom wordt dat genegeerd? Waarom wordt dat in vredesnaam genegeerd? Dan gaan ze er toch van maken dat hij God is. Ik kan het niet volgen. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Het is niet zomaar per gebeurd of op een, nou ja, wat voor manier dan ook. Nee, het is door God allemaal georchestreerd. Op zijn tijd is dat gebeurd. Er is niets gebeurd wat God, wat Yahweh niet gepland had of wat hij op het oog had. Daartoe, zegt Paulus, ben ik aangesteld als prediker en apostel... Ik zeg de waarheid in de gezalde, zegt hij er nog bij, ik lieg niet als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Dus hij is aangesteld om hetgeen die van tevoren gezegd had te gaan verkondigen aan de wereld, aan de heidenen. En dat is nog steeds zo, denk ik. Er zijn nog steeds veel mensen die uitgestuurd worden om te leren en te vertellen over de Bijbel aan de heidenen. We hadden het gisteravond nog veel mensen op bezoek. En die zeiden van ja, maar wie zijn, wie zijn dan de heidenen? Ik zei, zoals we hier zitten zijn wij de heidenen. Echt waar, maar we zijn toch christenen? Ja, ik zeg maar in de perceptie van de joden zijn wij de heidenvolken. Oh, dat was even slikken. Maar het is wel zo. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen zonder toon en meningsverschil. Dat is moeilijk. Om dus constant eigenlijk zonder toorn en meningsverschil door het leven te gaan. Want we hebben af en toe nogal eens wat meningsverschillen. En je wordt af en toe boos over bepaalde dingen. Zeker als dingen uit zijn verband gerukt worden of anders geleerd worden als wat er geschreven staat. Dan ben ik best wel iemand die daar boos over kan worden. En om dan toch zo bezig te blijven en zo te kunnen bidden dat je zonder toorn en zonder meningsverschil je gebed op kan richten tot Yahweh... Dat is niet makkelijk. Evenzo wil ik, Paulus, dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren. Ik heb hier expres bijgezet, Paulus. Daarvoor zei hij, want dat is goed en welgevallig voor Yahweh. Nu zegt hij, ik wil. Dat toch dat benadrukken dat het een verschil is met wat hij eerder zegt nu heeft hij het over een stukje wat Paulus graag wil en Paulus zegt ook de heilige geest, daar ben ik mij helemaal van bewust ik ga niet zeggen dat ik er hier niet voor ben ik ben er helemaal voor wat hij zegt maar nog steeds er is behoorlijk wat zijn ze mee aan de haal gegaan met al die dingen over de vrouwen het is de wil van Paulus het is niet, hij heeft niet gezegd: en dit is de wil van Yahweh. Daar vind ik een heel groot verschil. Maar met goede werken, wat bij vrouwen past, die beleiden godvrezend te zijn. Dus ze moeten zich kleden, zegt hij, niet zozeer met allerlei mooie kleren, maar met goede werken. Omdat die eigenlijk laten zien dat je godvrezend bent. Nou, we kennen allemaal, denk ik, dat zinnetje... Hè? van, tenminste, dat zijn wij een beetje opgegroeten... van, hoe kunnen we nou herkennen of iemand echt zeg maar, tot geloof is gekomen... als het over een vrouw gaat? Gelaat, gepraat en gewaat, hè? We dan nou gezegd vroeger. Dat was dan een beetje een... Uh... De reformatorische, die herkennen dat wel, denk ik. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid... in alle onderdanigheid. Nou, daar roept altijd een beetje een hele akelige sfeer op, hè? Van, vrouwen moeten stil zijn, in een hoekje zitten... mogen niks zeggen... En die moeten ja en amen zeggen over alles wat de man maar over hun uitstort. Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof dat er zeer zeker een dialoog moet zijn tussen man en vrouw. En dat het niet zo moet zijn dat een vrouw eigenlijk alles over zich heen gestort krijgt. En dat ze maar moeten luisteren. Want ik, Paulus, hij zegt het weer, hein? sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst... Maar ik wil dat zij zich stilhoudt. Ik vind het heel belangrijk. Daarom heb ik het hier ook bijgezet. Het is Paulus die dat zegt. Ik denk dat hij wel een heel eind meegaat in bepaalde gedachten. Het gedachtegoed van die tijd. Alhoewel dat niet zo heel erg veel verschil heeft met eeuwenlang. Hoe er over vrouwen gedacht wordt. Ik denk ook dat tegenwoordig het veel te ver doorgeslagen is aan de andere kant. Met het feminisme. Want als je nu, zegt, maar, ik heb er zelf dan ja, dagelijks mee te maken... ...het grootste gedeelte van mijn collega's is vrouw. En dat is logisch, wij kunnen het gewoon beter. Ik zit in onderwijs en dit is wat je dagelijks hoort van hun zijn gewoon beter. En ze kunnen veel beter, ze kunnen veel meer. Ze zijn in staat om dus verschillende dingen tegelijk te doen. Ook al kun je aantonen, sluisteren, de bewijzen zeggen niet dat het zo is. Nee? Dan krijg je hele discussies. Dus ik, regelmatig pak ik zo'n groot pakket op het bord wordt heel snel weer afgescheurd. Maar goed, het is wel jammer. Het is wel jammer, want ik denk dat je gewoon samen, naast elkaar, veel meer bereikt... ...als dat je tegenover elkaar en steeds die verschillen eigenlijk enorm benadrukt. Ik vind het zelf uh, heel erg mooi om te zien. Ik heb dan jarenlang heb ik dan een topvak gegeven, Science heette dat. Als je een projectgroepje maakte van alleen jongens en alleen meisjes... ...ging het nooit helemaal goed... Pas als je een projectgroepje maakte van jongens en meisjes, dan versterkten ze elkaar en kreeg je hele mooie resultaten. Maar dat waren dus mijn eigen ervaringen. Nou is het dus wel zo, en dat is heel duidelijk, van dat, zeg maar, vanaf het begin af aan, als dus, dus alle mensen die wat deden in de erediensten, zoals God die had vastgesteld, dat waren mannen. Nee, er staat nergens dat er dus vrouwen waren, nee, de priesters waren mannen, de hogepriester was een man. De koningen waren in principe allemaal mannen, er is maar één vrouwelijke koning Koningin geweest, vrouw, koning, ik vrouwelijke koning ook zeggen, maar als koningin. En dat is Atalia, en dat was niet zo'n hele beste, die heeft zes jaar geregeerd en die heeft het, het hele koninklijke geslacht uitgemoord. Behalve degene die dan verstopt was. Dus je ziet eigenlijk iedere keer aan de andere kant: er zijn wel richteressen geweest die wel door God geleid waren, er zijn profetessen geweest die door God geleid werden. Waar zelfs op een gegeven moment de koning, de hoge priester en de hele ministerraad naartoe gaat om te vragen wat de wil van God is. Dat was Hulda, profetes Hulda. Dus er zijn wel degelijk voorbeelden in de Bijbel waarin een vrouw een rol en een leidende functie heeft. Maar goed, Paulus die zegt, ik sta niet toe. Dat een vrouw onderwijs geeft en hij zegt, ik hè. En hij wil dat ze zich stilhouden. Hij gaat het nog uitleggen, want, zegt hij, Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En dan krijg je natuurlijk het wat altijd aangehaald is. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen ze misleid werd, tot overtreding gekomen. Had Adam er helemaal niks mee te maken? Nee, dat is niet waar. Adam heeft erbij gestaan, vanaf het allereerste begin, dat Eva dus verleid werd. En Adam heeft niet gezegd, hij had de keus. Hij had gewoon kunnen zeggen, sorry Eva, hier ga ik niet in mee. Dan had je een hele andere geschiedenis gehad, dat is niet gebeurd hij had het wel kunnen doen. Maar van tevoren stond er dat God had ontdekt dat de man niet alleen kon zijn. En ik denk dat dat een van de grootste redenen is geweest voor Adam om mee te gaan. Want wat zou er gebeuren als hij niet met haar meegegaan was? Dan had hij weer alleen gestaan. En ik denk dat dat een van de grote overwegingen is geweest voor Adam om te zeggen ik ga mee in wat Eva ...begonnen is. Maar goed, dat is een gedachtegang. Paulus zegt in ieder geval... ...Adam is niet misleid... ...maar de vrouw is misleid... ...en daardoor tot overtreding gekomen. En dit is verschrikkelijk veel misbruikt ...om de vrouw... Maar, goed. ...maar zegt Paulus... ...ze zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden... ...als ze blijft in geloof, liefde en heiliging... ...gepaard met bezonnenheid. Nou, dat is een beetje vreemd... Hè? ...want dan zou je bijna zeggen... ...degene die veel kinderen hebben gekregen... Nou, die hebben de hoogste vorm van zaligheid bereikt. Hè? Nou, ik ben een van zestien kinderen. Dus mijn moeder, die zou dan. Nou ja, die, wordt, die is opperzalig. Zou je zeggen. Als dat de weg van het baren van kinderen de zaligheid bracht. Nou, dat was volgens mij niet zo. Er zit een voorwaarde bij. Als ze blijft in geloof, liefde en heiliging gepaard met bezonnenheid. Dus het heeft volgens mij niet zoveel met het baren van kinderen te maken. Als wel. ...geloof, liefde en heiliging. Dit is een betrouwbaar woord, zegt hij. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van een opziener... ...begeert hij een voortreffelijk werk. 1 Timotheus 3. Het is, het is allemaal in één stuk geschreven. Hè? Dus die hoofdstukken die zijn na de hand aangebracht. Maar hij gaat gewoon verder met onderwijs wat hij geeft over het gemeente. En hij zegt, van, luister, als iemand verlangen heeft om het ambt van een opziener... ...uit te voeren, dan is dat een heel goed en oprecht verlangen. Maar er zitten voorwaarden aan en die worden nogal eens geschonden. Een opziener moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Nou, dat zijn nogal wat dingen waaraan je moet voldoen om zeg maar dus opziener te zijn... Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst... maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis... zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Dus niet met geweld of grote woorden heb ik erbij gezet. Want dat is niet in alle waardigheid. En dat is niet zijn eigen waardigheid... Maar dat is ook niet de waardigheid van zijn kinderen. En ik denk dat dit over allebei gaat. Hij moet zijn kinderen waardig behandelen. En hij moet zichzelf waardig houden. En dat doe je niet als je geweld gebruiken of allerlei woorden. Ik las Pascalé een heel mooi stukje. Ging dan ook over opvoeden. En er is iemand die schreef... Het moet eigenlijk zo zijn dat als je straf geeft dat niet in boosheid doet... Want waarom geef je straf? Wat is nou de achterliggende reden om straf te geven? Straf geef je om het foute gedrag bij te sturen. Zodat ze goed gedrag gaan uitoefenen. Dus als jij gaat straffen uit boosheid. Dan zien ze al een fout gedrag. Hoe kun je nou verwachten dat er vanuit dat fout gedrag. Wat jij vertoont. Dat er goed gedrag uit voort gaat komen. Dat, dat bestaat niet. Dus dan zei ik gaf aan dat hij graag zou willen... dat als je op een gegeven moment ziet dat er iets fout gaat... zeg tegen kinderen dat ze wat fout doen... en dat je er later op terugkomt. Hij zei, doe een stap achteruit. Ga niet uit boosheid reageren. Zeg alleen, dus luister, ik heb gezien dat je dus tegen de regels in bent gegaan... daar kom ik op terug. Ik ben nu te boos om te reageren, maar ik kom erop terug. Hij zei, en als je dan tot rust gekomen bent... Dan ga je samen zitten, je bespreekt het geval, je zegt wat er fout gegaan is en je geeft de strafmaat. In alle rust, en in alle... En dan wordt het duidelijk wat er fout gegaan is en dan kun je ook aangeven wat er goed moet gedaan worden. Ik vond het een hele mooie oplossing. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Nou, dat bestaat eigenlijk niet. We hebben daar een spreekwoord over in Nederland: wie het kleine niet eert of beheert, is het grote niet weert. En ik denk dat dit hier ook opgaat. Als je niet eens aan je eigen huis leiding kan geven en kan zorgen dat het goed loopt, nou, dan kan je dat ook niet doen voor de gemeente van God. Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. En dat snap je, hè? als iemand zeg maar, pas tot geloof gekomen is en er wordt al gelijk zeg maar, in een verantwoordelijke positie geplaatst. Dan is het natuurlijk heel moeilijk om dan bescheiden te blijven. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat er niet een opspraak komt en in de strik van de duivel terechtkomt. Dus ook de omliggende wereld, zeg maar zou je zeggen, die moet ook kunnen getuigen dat hij dus op een goede manier bezig is... en dat hij niet zeg maar, zich eigenlijk zit te verrijken... of wat ook op wat voor manier dan ook eigenlijk fout gaat... maar dat hij ook eerlijk en oprecht is. Dan gaat hij even in over de diakenen. We moeten even zo eerbaar zijn. Niet met twee monden spreken... dus je spreekt geen leugens. Het is niet zo dat uit je mond leugen en waarheid komt. Niet verzot zijn op veel wijn. Nee, dus je mag wel een beetje, een beetje verzot zijn op weinig wijn... Hè, of ja, dat vraag ik me dan af, hè. Van niet verzot op veel wijn. Het had anders gezegd, als het stond niet verzot op wijn. Maar hij zegt niet verzot op veel wijn. Niet uit zijn op oneerlijke winst. Met andere woorden, eerlijke winst, is een ander verhaal. En het geheimnis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden. Daarna mogen ze dienen als ze onberispelijk zijn... Nou, hier zou je dus ontzettend graag met Paulus van Gedachten wisten. Wat bedoel je nou, hè? Wat bedoel je nou met beproefd worden? Is dat iets wat je dat als gemeente moet doen dan? Moet je dan als gemeente iemand beproeven? Of is het zo dat je moet wachten tot iemand beproefd is... en dat je dan aan de hand van die beproeving kan zien... oh, ja, dat zou een goede diaken zijn. De vrouwen moeten even zo eerbaar zijn. Geen kwaadsprekers, beheerst trouw in alles. Nou, ook dit wordt weer gebruikt, hè? Dan haal je dit... Uit de context, en zij zien er wel, de vrouwen mogen ook, ook uh, opzieners en uh, diakenen zijn, maar dat staat er niet. Het staat in een stukje context en het gaat over de vrouwen van dus de opzieners en van de diakenen. Dat zou natuurlijk een rare toestand zijn als je op een gegeven moment een opziener over een gemeente aanstelt en zijn vrouw is een dwel van een vent die uh, weet ik veel allemaal dingen uithaalt. Nou, dan wordt ook de gemeente niet gesticht, denk ik. Dan krijg je een kwalijke reuk als gemeente en dat is iets niet wat je wil. Dus de vrouwen moeten eerbaar zijn, geen kwaadsprekers, beheerst en trouw in alles. De diakelen moeten mannen van één vrouw zijn die goed leiding geven aan hun kinderen. Als je niet aan je eigen huis leiding weet te geven, dan kan het niet dat je leiding geeft aan Gods huis. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat ze hoogstaan aangeschreven... en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Yeshua, de gezalde. En dat is mooi. En dat is ook iets wat je zelf mag ervaren. En dat meen ik serieus. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen, schrijft Paulus. Zou het wezen, hè, dat hij binnenstapt hier. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu... Hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Er staat niks over een kerk, hè? Het woord kerk komt in de hele Bijbel niet voor. Alleen maar gemeente van de levende God. En de gemeente van de levende God, dat zijn dus de mensen die tot geloof gekomen zijn in de Yeshua, dat is de zuil en de fundament van het waarheid. En niet de kerk. Hoezeer dat ook bejubeld wordt en bezongen, het woord kerk, nogmaals, komt niet voor. En buiten alle twijfel, groot is het geheimnis van de godswet, zegt Paulus. God is geopenbaard in het vlees. Nee, geopenbaard in het vlees. En Yeshua is gerechtvaardigd in de geest. Is verschenen aan de engelen. Is gepredikt onder de heidenen tot op de huidige dag. Is geloofd in de wereld is opgenomen in heerlijkheid. Amen.